Levi van Eck met het NOS-journaal. Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen door extreme regenval. De vele regen veroorzaakt nu al veel problemen, maar de hoogste waterstanden moeten nog komen. In Roemenië kwamen al vier mensen om het leven door overstromingen. In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom en in Oostenrijk worden tientallen dorpen geëvacueerd. Ook de komende dagen valt nog veel regen. In de Donau worden waterstanden verwacht die maar eens in de 10 tot 15 jaar voorkomen. Netbeheerder Stedin denkt dat de problemen op het elektriciteitsnet kunnen verergeren als steeds meer mensen een thuisbatterij nemen. Dat meldt Nieuwsuur. Zo'n thuisbatterij kan zelf opgewekte stroom opslaan en wordt steeds populairder, omdat het terugleveren van stroom aan het net steeds minder opbrengt. Als er in een wijk veel grote accu's komen die op dezelfde momenten laden of ontladen... ...leidt dat tot extra netbelasting, zegt Stedin. Daarnaast waarschuwen experts dat de batterijen minder lucratief zijn dan verkopers beweren. De politie heeft 370 klimaatactivisten aangehouden die in Den Haag de A12 blokkeerden. Aanhangers van Extinction Rebellion protesteerden sinds het begin van de middag op de snelweg... ...tegen subsidie op fossiele brandstoffen. Agenten grepen pas om vijf uur in, omdat ze zelf actie voeren voor een vroeg pensioen. Demonstranten werden opgeroepen om te vertrekken. Alle actievoerders die niet zelf weggingen, zijn van de weg gehaald. Daarna moest de snelweg worden schoongemaakt. Halverwege de avond ging de A12 bij Den Haag weer open. In de Eredivisie heeft AZ met wel hele ruime cijfers van Heerenveen gewonnen. In de tweede helft bleef AZ maar scoren. En bracht de eindstand op 9-1. De eerste spits Troy Parrott maakte vier van de doelpunten. Het was de grootste overwinning ooit voor AZ in de eredivisie. Het weer: vannacht is het helder, lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 7 en 3 graden. De komende dag: een mix van zon en wolken. Het blijft droog bij een graad of 18.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 right. We're Ga wel weg, maar verlaat je niet. Mijn liefje moet me geloven, al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat, en dat je morgen weer verder gaat. Als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wind die je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 Oh, my. Run! In my mind I get these flashbacks And I feel so good Yeah Now this is one night That I'll never forget You see, it was just like in the movies I mean, it actually But I'm <laughs> M-